De aandelenbeurzen in Azië reageerden ook op de mogelijke sancties tegen Rusland. De beurzen daalden. Rond deze tijd begint in Pretoria het proces tegen Oscar Pistorius... de Paralympische sporter die terecht staat voor het doodschieten van zijn vriendin Riva Steenkamp. Pistorius, ook wel de Blade Runner genoemd... schoot ruim een jaar geleden het fotomedel dood door de toiletdeur van zijn villa. Volgens de aanklager was het moord. Pistorius zelf zegt dat hij dacht dat het een inbreker was...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 Mensen vluchten in paniek het gerechtsgebouw binnen. Kort daarna explodeerde een bom in het gebouw. De twee daders zouden zichzelf hebben opgeblazen. Het weer dan. Van tijd tot tijd regen en motregen. In het noordoosten blijft het droog en schijnt de zon. Vanmiddag breekt ook in het zuiden de zon door. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het n o van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... bij Osaan 6 kilometer... A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt Badhoeverdorp, 4 kilometer. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Woerden, 4. En bij Zoetermeer, 4 kilometer. De spitsstrook is daar nog altijd niet open vanwege een technische storing. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, bij Delft-Zuid, 5 kilometer. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 5730393 En wil je nog gratis, jawel, gratis naar de Hiswa. dan kun je ons nu bellen en hebben we drie vrijkaarten voor je klaarliggen. 023-57-30393. Je hoort daar de single, wat al wat geschreeuw eigenlijk, hè? Van de Spider Murphy King en Skandaal om Rossi. Het is 8 over 3, welkom bij u 2 van Zandvoort op zaterdag... met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn nogal wat evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier bij de hand... dan kunt u om half vier gelijk even meeschrijven voor evenementen... waar uw interesse naar uitgaat. En ik zal in ieder geval naar de Hiswa willen. Jou? Ja, ik zeker. Ja, ik ga sowieso. Dus ja, ja, ja. ja, ja. Ik... En anders... Je hebt stiekem kaart achterover gedrukt. Nee, ik had er acht en ik ben inmiddels dus vijf kwijt. Ik heb nog drie over. Oké. Okay. Dus uh, wie weet, schroom niet en bel naar de studio... en maak kans op vrijkaarten voor de hiswa... van vijf tot en met negen maart in de Amsterdamse Rij. Uh, verder hebben we naast de evenementenagenda... Dit, natuurlijk ook, dit uur natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, je zult zeggen, waar is de stem van Joop van Nes? Maar Joop is vrij vandaag, want er wordt vandaag niet gevoetbald. En natuurlijk veel muziek en, ik zou zeggen, formidabele muziek, hè? Formidable, hier is Formidable, inderdaad, de single van Stromae. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.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 je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, ça autre chose à faire Je m'auriez vu hier, j'étais formidable Oh, formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh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 Oh, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh, Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Hey, petite Oh, pardon, petit.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 Spotify Premium heeft een heleboel geweldige functies. Je muziek is altijd bij je, op al je toestellen en apparaten. Je kan nummers downloaden en offline luisteren. En het klinkt nog beter ook. We denken dat je het fantastisch zal vinden. En zo niet, dan kun je elk moment annuleren. Klik nu op de banner om Spotify Premium zonder risico uit te proberen. Oké, okay, door met de muziek. Ja, dat was even een reclameboodschap. Moet ook gebeuren, zo op z'n Je wordt uh, nu Duran Duran in Ordinary World. In de jaren 80 scoorde deze groep Duran Duran hit naar hit. Denk maar aan onder meer de Wild Boys en de Reflex en andere hele mooie singles. Toen hebben we een hele tijd niks van deze band gehoord. En toen kwamen ze in één keer terug met deze. Ook zo'n lekkere plaatsje Je hoorde de Ordinary World op de zaterdagmiddag bij CFM. Welkom bij Zandvoort op zaterdag. En we gaan het hebben over recycling. Ja, een recycle actie die wordt namelijk voortgezet. De gemeente Zandvoort zet de samenwerking met Recycle Voort. Alle afgedankte elektronische apparaten en spaarlampen... die de e-waste die inwoners inleveren op de milieustraat... worden afgegeven aan WeCycle, die ze optimaal laat recyclen. WeCycle is de stichting die in Nederland... de inzameling van recycling en e-waste organiseert. Inwoners van de gemeente Zandvoort zijn ervan verzekerd... dat hun oude apparaten en spaarlampen optimaal gerecycled worden. Oude elektronische apparaten worden voor meer dan 75 gerecycled. Spaarlampen zelfs voor meer dan 90 Door recycling blijven grondstoffen behouden... en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Dat noem ik nog eens een keer duurzaam ondernemen. Zo is maar net. Dus geef ze af aan de Milieustraat. Zo meteen om half vier hebben we de evenementenagenda. Volgens mij komt het carnaval ook langs dan, hè? John? Dat ligt aan jou hoor. Ja, nee, daar moet je vast geestelijk op voorbereiden. Want dan weet weten wat er gaat gebeuren. Ik waarschuw je maar vast heel goed. Hier is Delegation and Where is the Love? De jaren zeventig bij CFM met deze van Delication. Door Where is the Love? Ja, de Nederlandse groep Timeless trouwens heeft een aantal jaren geleden ook een cover gemaakt voor deze plaat. Klonk ook geweldig trouwens. Dat was uiteraard hetzelfde nummer. Where is the Love? Het is zeven minuten voor half vier geworden bij Zandvoort op zaterdag. De volgende muziek gaat er alweer aankomen, maar is dit Beleef het ritme van Zandvoort? Ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45.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 ta So that ...is deze van Milky Chance. Je de stolen dance. Zo dadelijk de evenementagenda... ...de krijg je te horen wat je de komende dagen... ...hier in Zalvoort allemaal kunt gaan doen. Maar eerst terug naar de jaren 90 ...met deze van Likido. Hier is Narcotic.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 I touched your face, narcotic mindfulness. Mary Jane. And I called your name like in a deep tissue cocaine. All the with stuff in the bottle lane. And I touched your face, narcotic mind mindfulness. Mary Jane. And I called your name. Michael Kidd Deze zinger hebben we al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. Het is toch wel lekker hè, dat hij een keer weer op de zaterdagmiddag bij CFM Zalvoort langskond. Joda Likido en Nakorek. En daarmee is het half vier geworden tijd voor... Jawel, de Jan. wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Dat nou, het was wel even een puzzel, uh, Ja, ik zie je rennen door de studio. Want, want data's uh, van verschillende evenementen... een uh, aantal evenementen die er niet, niet op de evenementenkalender vermeld staan. Dus ik moest nog even... Uh ad-hoc nog even uh, het een en het ander bij elkaar zoeken. Ik zie een zweetruppel. Nou nog. Het <lacht> begint <sindert> op oh, werken <okay>. te lijken. <lacht> Laten we beginnen met, uh, ja, skiën. Apreskiën heb ik het dan over. En uh, als u nog denkt dat er in Zandvoort niet geapreski wordt... dan kan ik u uit uw droom helpen. Want uh, vanavond bijvoorbeeld heb je de winterbarbecue. Dat is een apreski-kabouterfeest. En uh, dat wordt uh, mede uh, georganiseerd door La brouwerijen En dan heb ik het over... Café Lodl en Hardy uh, in de Halterstraat. Vanavond, uh, vanaf 7 uur, is er een Apreski-kabouterfeest in, uh, in samenwerking met La Chouffe. En dat begint allemaal. Om uh, 7 uur en wilt u een, een skipas bemachtigen voor die avond, dan kunt u die aan de bar afhalen. Inclusief barbecue, 17,50 euro. En uiteraard die diverse heerlijke shots nuttigen, want dat hoort er natuurlijk bij. Vanavond grote winterbarbecue barbecue bij Lallen Hardy aan de uh, Halterstraat in Zandvoort. Ik zeg er maar even bij, drink met mate. <laughs> ja, en uh, nou ja, er zijn een rij rijtaxis genoeg, joh. Maar het is gewoon gezellig, lekker hapje eten en lekker van de shots genieten en een beetje lekker appres kiezen. Lekker een feestje bouwen. We blijven even bij die feestjes, want volgende weekend op 8 maart... is er ook een carnaval slash ski feest En dat begint allemaal op 8 maart om 8 uur. En dan hebben we het over Café 4, ook in de Haltestraat in Zandvoort. Gaan we naar de morgen, de zondag. En dan gaan we natuurlijk eerst even kijken naar het kindercarnaval in Theater de Krocht. En dat begint om 2 uur en dat duurt tot half 5 de kinderen zijn natuurlijk gratis van harte welkom. En je komt toch wel ook verkleed in je leukste outfit... en wil je optreden zoals je lievelingsartiest? Neem dan je cd met je favoriete liedje mee om te playbacken. En voor alle kinderen is er een verrassing. Kindercarnaval in Theater De Krocht, morgen om twee uur... en het duurt allemaal tot half vijf. Toch leuk dat er wel een kindercarnaval weer wederom georganiseerd wordt in Zandvoort. Vroeger hadden we toch iets van drie uh, carnavalsverenigingen. Klopt. Ja, Zandvoort was gewoon een, een, een carnavalsplaats. Ach, maar goed. En dat is helaas uh, is dat helemaal weggept. Ja, er zouden dit jaar ook nog weer voor grote mensen een worden georganiseerd. Maar daar heeft men ook van afgezien. Maar kinderen, niet getreurd. Jullie zijn morgen aan de beurt. Kindercarnaval in Theater de Krocht uh, vanaf twee uur. Dan blijven we even op de zondag. En dan hebben we het over uh, het wapen van uh, Zandvoort. Want uh, de ma maand maart is uitgeroepen tot de muziekmaand in het wapen van uh, Zandvoort. En ze starten morgen uh, op 2 maart met het uur bekende Mainstream Jazz Trio. En dat is vanaf uh, 4 uur. Uh, de, voor de rest de hele maand, dus zondag 9 maart, Blues and Prairie Parlor. Ook vanaf 4 uur. En zondag 16 maart, live jazz met Adam Spoor. En dan hebben ze ook nog zaterdag uh, 22 maart. Een artiestenparade met onder andere Sascha Brouwers. Dus uh, deze maand staat het café uh, Dwapen van Zandvoort in het teken van muziek. Gaan we door naar de maandag. Zoals reeds vermeld. Een extra concert in de serie van Jazz in Zandvoort. Maandag 3 maart aanvang half 9. En de entree is 15 euro met Howard Uilden uit USA op uh, gitaar. Uh, en dan Martin Oster op gitaar. Erik Timmermans op bas en Frits Landersbergen op slagwerk. Neem gelijk even mee. Zondag 9 maart. En dat is weer dus een reguliere uitzending. Maar dat extra concert maandag mag u eigenlijk niet missen als u van jazz houdt. En dan uh, neem ik gelijk even mee, zondag 9 maart uh, is het tijd voor André Vrolijk op Accordeon. Dat concert begint gewoon op de zondagmiddag om half drie, uiteraard allemaal in Theater De Krocht. André Vrolijk op Accordeon, Jean-Louis van op Piano, Erik Timmermans op Bas en Jeroen van Dijk op percussie. En uh, als u beide concerten wil uh, bezo bezoeken, dan bedraagt de entree 25 euro. Meer informatie op www.jazzinzandvoort. Dot com, om het zo maar eens te zeggen. Dan gaan we naar dinsdagmiddag. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. Ja, en dat is een klassieker. Aanstaande dinsdagmiddag. Om 1 uur, vanaf 1 uur bent u van harte welkom. Om half 2 begint de film. En dan heb ik het over Vertigo. Een film uit 1958. Dat moet een goed jaar zijn. Want toen was ik geboren. Goed. Uh, gaan we door naar 5 maart. Dan is het weer tijd voor filmclub Simon van Kolm. Eh, dat is in Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5. Toegang 7,50 euro. Aanvang half 8. Meer informatie. www.circuszandvoort.nl. Gaan we naar vrijdag 7 maart. Is het weer Jazzy langs Club Café Neuf in de Halterstraat 25. Gratis entree. Vanaf 9 uur bent u van harte welkom. Moment. Daar was ik weer. Dan gaan we door naar... De, die had ik al gezegd. De negende, dus Jazz in Zandvoort met André Vrolijk. Gaan we door naar de 15 maart. Dan hebben we het over folklorevereniging De Wurf. Voorstelling, een zomerse dag aan zee. En dat speelt zich allemaal af in theater De Krocht. En ook op de 15e hebben we het over de babbelwagenquiz. Hoe goed kent u Zandvoort? U bent van harte welkom in Hotel Faber vanaf 8 uur. En uh, wilt u meer weten, kijk dan even op de evenementenagenda... in de Zandvoortskrant, dan wel op de VVV, dan wel... Wat hebben we nog meer? Uh, bij ons. Bij ons, uiteraard. Ook bij ons in de evenementenagenda... Dus er zijn weer genoeg activiteiten in en rondom Zandvoort. En houdt u er ook rekening mee, maar daar kom ik straks nog even op terug. We gaan deze maand ook nog stemmen. En daar gaan CFM ook de nodige aandacht aan besteden. Maar daarover later meer. Oké, okay, de mensen zijn naar te lezen op www.cfmsandvoort.nl Of kijk ook eens op CFM TV kanaal 40, digitaal en analoog kanaal 45. Ja, het carnaval gaat beginnen. Hé hey jongens, de hebben pauze... We zetten alle stoelen aan de kant. De dansvoer op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, nu springen we eens uit de wand. Kom opa, schiet eens uit de sloffen En oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit je schoenen. We staan te springen. Hey, je houdt er zo van, toch? Je houdt er zo van. Ik zie het aan je gezicht. Ik ben helemaal enthousiast. Ja, dat, dat merk ik al, jongen. Ik, uh, ik. En, ik kreeg net al ook een whatsappje van jongen. je jas maar aan, je kan naar huis. Uh, <laughs> oh ja, dat is ook waar ook. Ja. Als ik een carnavalsplaats zou draaien... zou Albert Jan naar huis gaan. Ja, nou, dag Albert Jan. Doei. Nee, Morgen de kindercarnaval natuurlijk ja, in de krocht. Het wordt een groot feestje vanavond. Ap Apreski bij Laura en Hardy. Dus we moesten even lekker meedoen met deze muziek. Carnaval gaat morgen officieel van start. En duurt het maar liefst drie hele dagen. Drie hele zware dagen. Hier is Dino Voestof en Legendary Lane... De week te bedenken, Albert-Jan. Ja, ik denk af en toe nog wel eens, door ja. de wijks. Ja. Ja. Ik denk, je hebt bepaalde platen die hebben we in het verleden... hebben we die grijs gedraaid bij Salford op zaterdag. En hoor is hele tijd niet langskomen. Nou, dit was daar een voorbeeld van de Adel en Rolling in the Deep. Lekker toch zo op deze zonnige zaterdagmiddag? Ja, we krijgen toch weer gelijk. Toch ja. weer het zonnetje. Het is een flauw zonnetje, maar we rekenen hem goed. Hij is, is een, een beetje flauw, maar wel lekker. Het is een zonnetje. Zo is maar goed, goed, de lente is begonnen en uh, ook de uh, activiteiten, een aantal activiteiten die uh, verderop in dit jaar in Zandvoort plaatsvinden, uh, verdienen nu aandacht. Dus ja, je hebt het over de weerkundige lente, hè? De weerkundige lente, De meteorologische die, ja. lente. Dat is een andere lente. Goed, allereerst even voor de jeugd, uh, want de Kids Adventure Week is vandaag de laatste dag ingegaan en dan zit dat er weer op en maandag moeten ze allemaal weer naar school, maar ze kunnen zich alweer gaan inschrijven, of tenminste de jongeren daaronder, voor het sportkamp in Zandvoort. Want dit jaar is sportkamp Zandvoort van maandag 7 juli tot en met vrijdag 11 juli en dat is speciaal bestemd voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud. Naast alle sporten die ze al organiseren in de week, hebben ze ook activiteiten zoals een stranddag. Slippen bij slotenmakers, dat lijkt me erg een leuke activiteit. Een verrassingsactiviteit een op en opblaastransacties. Of attracties moet ik zeggen. De inschrijvingen gaan vrij hard en de organisatie verwacht dit jaar ook weer helemaal vol te zitten. Dus schrijf je snel in. Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud voor het Sportkamp in Zandvoort? En dat kan je doen op www.sportkampzandvoort.nl. www.sportkampzandvoort.nl. Zodat jij deze superleuke week ook nog mee kan doen. De inschrijfkosten bedragen. Uh... Ja, hier staat 100 voor de hele week, maar volgens mij is het een tientje. 100? Dat... <laughs> Oké. Okay. De inschrijfkosten bedragen, en zo lees ik het uit de Zandvoortse krant, 100 voor de hele week. Maar goed, ik laat me verrassen. Maar kijk dan even op www.sportkampzandvoort.nl. En dat is dan van 7 juli tot en met vrijdag 11 juli. Het zou eigenlijk wel tijd worden voor CFM voor een jongerenprogramma, vind je niet? Ja. Maar Vertel. En, nou, luisteraars, ik kan u alvast vertellen dat wij uh, achter gesloten deuren... onderhandelingen zijn begonnen met onze jongste medewerker, Thomas... en uh, die gaat wellicht uh, binnenkort een eigen jeugdprogramma krijgen... op één keer in de maand, op de woensdagmiddag van 4 tot 6... onder de noemer ZFM Jong Zandvoort... En ook dit soort evenementen als Portkamp Zandvoort... kunnen daar natuurlijk daar alle aandacht voor krijgen. Maar ik ga nog even door voor de grotere mensen... want er is ook nog een inschrijving begonnen... en dan heb ik het over Culinaire Zandvoort. En wel, Culinaire Zandvoort zal dit jaar in het weekend... van 20 tot en met 22 juni plaatsvinden op het Gasthuisplein. Enthousiaste horeca-ondernemers die willen deelnemen... kunnen zich tot 1 maart... oh, dus vandaag is de laatste dag... Uh, ...aanmelden. De voorbereidingen voor de zesde editie zijn in volle gang. Ondanks heeft de organisatie een brief gestuurd naar de lokale restauranthouders... ...met een uitnodiging tot aanmelding. Wanneer er meer inschrijvingen binnenkomen dan dat er beschikbare plaatsen zijn... ...zal er een loting plaatsvinden. Iedere ondernemer heeft op deze manier gelijke kansen om deel te nemen. En uh, wilt u daar meer van weten, kijk dan even op wwwculinair uh, www zandvoortnl www Zandvoort bruist ook van de evenementen. Hè? Zo is men het maar net. Tot zover. Ja. Tot zover. Ja. Zo ver. Zoals je dat zo mooi kunt zeggen. Um, ja, je? een verzoekje. Voor wie gaan we hem draaien? Wat dacht je? Ik heb geen idee. Verklap het nou. Luc, Luc, Luc. Komt-ie. Daar komt-ie aan. Johnny Cash en The Ring on Fire. Love is a burning thing. And it makes a fiery ring.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 denk aan dat filmpje wat ik van jou gekregen heb Albert-Jan. Vlieg met me mee. Oh ja. Ja, ja, ja. Heb je hem? Heb je hem? Ja, oké. Okay. Je hoorde de single van de treintje als Blijft een mooie mooi Kom, Dat is een filmpje gemaakt, luisteraars, terwijl ik in het vliegtuig zat, heb me ik een stukje film gemaakt. Dat was de trailer. Je ja, krijgt straks de volledige film die 2 uur en 10 minuten... Echt waar? Heb je 2 uur en 10 minuten gefilmd. Jeetje. een complete vlucht. Geweldig, geweldig, geweldig. Zometeen Uur drie van Zandvoort op zaterdag. Met uiteraard het gedicht van de week, het dier van de week... en nog veel meer andere onderwerpen. Gewoon lekker blijven luisteren, toch? Ja, en dan gaan we nog 1 uur lang door... tot aan 5 uur met Zandvoort op zaterdag. De laatste voor vier uur is van de Dubby Brothers. Hier is Long Train Running.